Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een rebellengroep in Soedan zegt dat bij een aardverschuiving in het westen van het land... meer dan duizend mensen zijn omgekomen. De Sudaan Liberation Movement Army meldt dat een dorp na hevige regenval compleet is weggevaagd. Dat is lastig te verifiëren, want vanwege de aanhoudende conflicten in Soedan... is het voor journalisten vrijwel onmogelijk om in het gebied te komen... België is van plan om de Palestijnse staat te erkennen... tijdens de VN-vergadering in New York volgende maand. Volgende week. Dat meldt de buitenlandminister Prevo. De formele erkenning volgt als de koning een besluit van de regering tekent. Dat gebeurt volgens Prevo pas als de laatste gijzelaar is vrijgelaten... en Hamas geen bestuur over Palestina meer uitoefent. België kondigt ook sancties aan tegen Israël... zoals het verbod op invoer van producten uit nederzettingen. Tientallen mensen waren zondag getuigen van het dodelijke geveers- of verkeersongeluk in Geleen. Volgens een ooggetuige waren er zondag 50 mensen... en deden sommige stunts met hun motor of scooter. Bij het ongeluk kwamen een scooter en een motor met elkaar in botsing. Een meisje van 15 en twee mannen van 19 en 24 kwamen om het leven. Over de toedracht is nog niets bekendgemaakt. Het weer... Vannacht opklaringen met langs de kust nog kans op een bui. Het is een graad of 13. De dag begint met zon, enkele buien en ongeveer, het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Only did you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 Now we're the right time yeah, yeah. Van Zandvoort. Dit is ZFM.